Dit is Heewoud de Jong met het NOS-journaal. De afdeling om vermiste kinderen te helpen opsporen functioneert niet. Dat meldt RTL Nieuws op basis van bronnen en stukken. De nationale politie erkent de problemen. Het meldsysteem werkt niet goed, het team is onderbezet... en de mensen die er wel werken zijn niet deskundig genoeg. Het landelijk bureau vermiste personen komt in actie bij vermissingen... waarbij kinderen mogelijk gevaar lopen. Dat zijn er gemiddeld ruim vijf per dag... Tientallen mensen die woedend zijn over de brand in de Grenfell Tower in Londen... hebben het gemeentehuis van de deelgemeente Kensington en Chelsea bestormd. Ook buiten het gemeentehuis stonden mensen te protesteren. De betogers vinden onder meer dat de autoriteiten te weinig hulp bieden aan bewoners die nu dakloos zijn. Bij de brand kwamen zeker 30 mensen om het leven. Er zijn nog meer dan 70 vermisten. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar overleden voorganger Helmut Kool geprezen als een groot geluk voor Duitsland. Kool overleed vandaag op 87-jarige leeftijd. In de reactie zei Merkel dat Kool vasthield aan de droom van een verenigd Duitsland... waar anderen twijfelden. De Franse president Macron noemde Kool een zeer groot Europeaan. En De voorzitter van de Europese Commissie, Juncker, zei Kool was Europa. De Intercity die tussen Amsterdam en Brussel moet rijden... via de hoge snelheidslijn heeft opnieuw vertraging opgelopen... Eigenlijk moest de trein vanaf december via de ASL gaan rijden, maar dat wordt zeker zes maanden later. Volgens de NS komt dat door de vertraagde levering van nieuwe software voor de locomotieven. Tot die er is, blijft de Intercity Amsterdam-Brussel via het gewone spoor rijden langs Roosendaal. Het weer, maar ook vannacht bewolkt en lokaal kans op het regen. Minimaal rond 12 graden. Morgen in het westen zonnig. Later ook in het oosten. Het wordt 21 tot 25 graden. Zondag en maandag nog warmer met 26 tot ruim 30 graden. Dit was... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. zie het. Welkom bij het tweede uur van zie. Op jou enige echte... Sieve en Southport, Leuk. Die mailtjes. Een vrolijk deuntje. Ja, het mag allemaal. Want jij bent geslaagd. En voor jou is het weekend. En het wordt zondag. 30 graden. Pak die zonnebrand maar vast. Ja, weet je dat? Heel goed. Pak maar die... Uh... Fles drank, leg hem maar van scout. Een flesje cola, een verfrissend spaatje rood, de limoentjes, je slippertjes. En nee, vooral je radio mee, CFM Soapboard, met c it sessions in de mix.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 symphonies Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Life was stringing me alone Then you came and you cut me loose A solo singing on my own Now I can't find a key without you And now you're so Sorry, Kate. Yeah. <laughs> Sound of the new shit. sound of the new shit. <laughs> I'm saying a club track. One chance, one move, one dance Thank <laughs> you. Vrijdagavond. See it in the house, see it sessions. DJ John Sydney in the mix. En helaas, de klok van 11 uur. Hij komt dichterbij. Dat betekent ook alweer een einde van deze aflevering, see it. Iedereen bedankt voor het luisteren. En volgende week, vrijdag, zijn we gewoon weer bij je. Niet verbranden dit weekend. En ik zeg samen met Dennis.